6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Aandeel ING hard onderuit naar zorgen over financiële situatie Italië. Wapenvergunningen opnieuw onder de loep naar schietpartij Alfa aan de Rijn. En doden bij noodlandingen in Siberië. Door de onrust over de financiële stabiliteit van Italië is het aandeel ING hard onderuit gegaan. ING leverde op de Amsterdamse effectenbeurs meer dan 7 in. De beurzen stonden vandaag in het teken van de vrees dat de schuldencrisis zich naar Italië uitbreidt. ING heeft 7,5 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties. De Italiaanse economie draait goed en Italië heeft geen hoog begrotingstekort... maar wel een hoge staatsschuld. Ook is er twijfel over de bezuinigingsplannen. De regering Berlusconi presenteerde vorige maand een fors bezuinigingspakket. Maar vrijdag viel Berlusconi zijn minister van Financiën Trimonti hard aan... omdat hij alleen op de belangen van de financiële markten zou letten. De politie heeft bij het onderzoek naar het schietdrama in Alphen aan de Rijn... geen inzage gekregen in het medisch dossier van Tristan van der Vlis... de dader van het bloedbad. De GGZ in Alphen heeft geweigerd om de gegevens over te dragen. Hoofdofficier van Justitie Nooy. Ja, je wil natuurlijk graag weten wat is er bekend bij de hulpverleners. Wat wisten zij? Uh, het gaat ons natuurlijk niet zozeer om de medische behandeling... want daar hebben wij geen verstand van. Maar je wil graag weten wat is er gebeurd. Wat was er bekend? Wat heeft hij verteld? Dat soort zaken. Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten... zei hoofdofficier van Justitie Nooi verder... dat verschillende instanties wisten dat Van der Vlis psychische problemen had... en dat hij in bezit was van wapenvergunningen. Maar niemand heeft vervolgens actie ondernomen. De politiekorps in het hele land... gaan nu alle verleende vergunningen opnieuw bekijken. In de Syrische hoofdstad Damaskus hebben pro-regeringsdemonstranten de Amerikaanse en Franse ambassade aangevallen. Ze probeerden binnen te dringen en sloegen daarbij ruiten in. Ook lieten ze anti-westerse teksten achter. Bewakers van de Franse ambassade losten schoten om de betogers te verjagen. De demonstranten protesteerden tegen het bezoek dat de Amerikaanse en Franse ambassadeur vorige week brachten aan de Syrische oppositie in de stad Hama. Bij een noodlanding van een vliegtuig op een rivier in Siberië... zijn zeker zes doden gevallen. Ruim dertig inzittenden raakten gewond. Een van de motoren van de Antonov vloog tijdens de vlucht in brand. De piloot zag een noodlanding op de rivier erop als enige uitweg. Daarbij raakte het toestel zwaar beschadigd en brak de staart af. Het gaat om een Antonov 24 uit het Sovjet-tijdperk. President Medvedev overweegt een verbod in te stellen... op vluchten met dat soort oude vliegtuigen. In Bosnië is de massamoord op moslims in Srebrenica in 1995 herdacht. Na de val van de enclave werden tussen de 7000 en 8000 moslimmannen weggevoerd en vermoord door de Bosnische Serviërs. Tijdens de ceremonie in het nabijgelegen Potočari werden ruim 600 slachtoffers herbegraven die pas onlangs geïdentificeerd zijn. Van de lichamen die destijds in massagraven werden gevonden zijn er nu ruim 4500 geïdentificeerd. In Nederland is een herdenking gehouden op het plein in Den Haag. In Duitsland moet de omstreden Britse bisschop Richard Williamson... een boete van 6500 euro betalen voor ontkenning van de holocaust. De bisschop werd twee jaar geleden in Duitsland geïnterviewd... voor de Zweedse TV. In dat gesprek zei Williamson onder meer dat hij niet geloofde... in het bestaan van gaskamers en dat er volgens hem... maar een paar honderdduizend joden waren gedood door de nazi's. In Duitsland is het ontkennen van de holocaust strafbaar. Williamson is lid van de conservatieve katholieke priesterorde... Pius X... Hij werd in de jaren tachtig verbannen uit de katholieke kerk... maar vorig jaar werd zijn excommunicatie ingetrokken door de paus. Personeel van een visverwerkingsbedrijf in Volendam... heeft tussen een lading mosselen 200 kilo cocaïne gevonden. De container waar de mosselen in zaten kwam uit Zuid-Amerika. De politie. Bij het uitpakken van de lading bleek in een aantal dozen... harddrugs te zitten in plaats van, uh, van vis. En ze hebben ons onmiddellijk ingeschakeld... Er zijn geen aanhoudingen verricht en uh, de drugs is in beslag genomen en wordt vernietigd. En wij doen onderzoek naar de herkomst van de drugs. De Franse Justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour... waar wij gisteren Johnny Hogeland en Juan Antonia Fletcher gewond raakten. Rechercheurs van het parquet van ORIAC onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk... Twee renners kwamen gisteren hard ten val... door een verkeerde manoeuvre van een auto van de Franse televisie. Hogerland werd in de val van Fletcher meegesleurd en vloog in het prikkeldraad. Er reed de etappe uit met diepe snijwonden. De toerdirectie zette zowel de wagen als de bestuurder uit de Ronde van Frankrijk. Het weer, vanavond de opklaringen. Vannacht kan er mist ontstaan met minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zon, middags is het bewolkt. Het wordt 22 graden aan de kust, tot plaatselijk 27 in Limburg. Woensdag is het bewolkt met af en toe een bui en maximaal tussen 18 en 22 graden. De dagen daarna wisselvallig met elke dag kans op een bui. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met 41 kilometer file. Het is vrij druk op de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen de Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer. Bij Zoetewoudendorp is een vrachtwagen stilgevallen... en die blokkeert uit de rechter rijstrook. Ook vrij druk op de Ring Amsterdam, de A10... tussen Ostorp en de Koentunnel, 5 kilometer. Andere kant op het langzaam over 7 kilometer... tussen Kroopend Nieuwemeer en Duivendrecht. In het zuiden van Dant een lange file op de A59... en richting Os. Daar staat tussen Terheide en Kroopend 10 kilometer. Er zijn problemen met de verkeerslichten. Kunt ook het beste omrijden via de zuidkant van Breda... over de A16, de A58 en de A27. Spreekt dit tot uw verbeelding? Dan bent u bij de Robeco Zomerconcert aan het juiste adres... Met in juli en augustus al zo'n 20 jaar concerten in het Concertgebouw... meet and greets met topartiesten... dineren in het Zomerrestaurant en een spetterend Robeco Jazzcafé. Kijk voor meer informatie op www.robecozomerconcerten.nl Robeco, the investment engineers. Doei. Tabe. De Basel. Tot ziens. Houdoe. Oh, Nederland neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart. In de meeste provincies kunt u de strippenkaart nu al niet meer gebruiken... Laat u niet verrassen. Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292 ov.nl. OV-chipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl.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 beter horen de hoorspecialist Met Leon de Graaf en Tom van Tenk. Goedenavond inmiddels nog een uh, kleine 20 minuutjes Radio Tour de France hier vanuit het Domplein in Utrecht. Um, we gaan straks praten met aardv Aardvierhouten vierhouten en Roel van Velzen treedt nog op hier. Maar het is iets anders, want minister Ivo Opstelte van Veiligheid en Justitie verwacht dat de regels voor het verlenen van wapenvergunningen op de schop gaan. Dat zegt Opstelte in reactie op de onderzoeksrapporten die vandaag zijn gemaakt over het vuurwapendrama in Alfa aan de Rijn. Waarbij op 9 april zes mensen het leven verloren. Het is belangrijk om te weten hoe dramatisch het ook is, hoe het is gegaan. Dat heeft men gepresenteerd, al deze Gegevens gaan nu ook door naar de, Raad, de Nationale Raad voor de Veiligheid. De Inspectie voor de Volksgezondheid zal rapporteren in september. En dan zullen, zullen wij conclusies moeten trekken. Een van de dingen die heel erg opvalt... is dat er binnen het Korps Midden-Holland een fout is gemaakt... in die zin dat er informatie was over het psychiatrisch verleden van Tristan... en dat die niet is betrokken bij de verlening van die wapenvergunning. Dat is toch een ernstige zaak? Ja, zeker. Dat vind ik ook heel ernstig. Dat is, uh, uh, en er is niet komen vast te staan of, die nou, uh, of de beoordelaar uh, dat niet, niet heeft beoordeeld. Uh, niet kunnen beoordelen. Uh, gewoon, dat is niet vast komen te staan. Want het is niet zeker of hij de informatie heeft bereikt. Wel zeker is dat, die, uh, dat de politie het korps als zodanig de informatie had. Uh, dat is ernstig. Uh, en daar, daar, daar zal, dat is ook ernstig en er zullen, het is ook goed dat de Korpschef daar zijn verantwoordelijkheid voor heeft genomen. En ook heeft gezegd, wij nemen op basis daarvan die gegevens ook uh, natuurlijk uh, hele concrete maatregelen. En dat zal ook in de rest van Nederland uh, gebeuren. U zegt, de Korpschef neemt zijn verantwoordelijkheid, maar de Korpschef blijft ook gewoon Korpschef. En die wapenvergunning heeft ook zijn minst bijgedragen aan een... Enorm drama. Vindt u dat de korpschef gewoon kan blijven functioneren? Nou, hij heeft zijn verantwoordelijkheid uh, genomen. Uh, je kan geen speculaties hebben van als dat niet was gebeurd, dan was dat niet. Maar geen, wat betekent dan dat geen... verantwoordelijkheid nemen? Nou, doordat hij dat heeft gezegd. Uh, ik, uh, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is zo. Uh, hij, uh, de burgemeester uh, steunt dat, die heeft dat ook, uh, ook gezegd. Uh, en, uh, wij trekken de, deze gegevens nu door naar, uh, naar het onderzoek wat, uh, wat plaatsvindt. En zullen, uh, als het rapport, als de totale context bekend is... ook de inspectie voor de volksgezondheid... dan zal ik mijn conclusies uh, trekken. Ook over de korpsen? ten aanzien van alle zaken en alle vragen die er zijn. Is het gelet op het psychiatrisch verleden van uh, de dader? Uh, zou dan eigenlijk niet ondenkbaar moeten zijn... dat zo iemand een wapenvergunning kan krijgen? Nou ja, dat is, op zichzelf is dat, vind ik dat een logische conclusie die u, die u trekt in de vraag. Maar ik wil het pas vaststellen uh, nadat ik ook de andere rapporten heb, uh, heb gezien. Dat zijn diepgaande onderzoeken... Uh, dat, uh, daar ben ik van overtuigd. En ze hebben een bepaalde faam en naam. Dus die gaan echt uh, tot op de bodem. Dat is ook terecht, dat heb ik ook gevraagd. Gelet op uh, wat daar is gebeurd. En dan zullen wij uh, conclusies uh, gaan trekken. Is het denkbaar dat er na de publicatie van die onderzoeken in september... Uh, dat alles bij het oude blijft? Dat kan ik zeggen, dat, dat lijkt mij niet. Dat lijkt me niet voorspelbaar, maar ik moet het alleen theoretisch zeggen. Maar de kans is dus groot dat er met die wapenvergunning... wel iets gaat veranderen na september. Dat lijkt mij wel, de beide instanties kennenden die gaan adviseren. Minister Opstelte in gesprek met verslaggever Wilco Boom. En u hoorde net al in alle nieuwsbulletins grote zorgen vandaag in de financiële wereld over Italië. De rente op Italiaanse staatsobligaties liep vandaag weer verder op... nadat gisteren al het hoogste punt in negen jaar was bereikt. Het wordt dus steeds duurder voor het land om geld te lenen... terwijl Italië kampt met juist een enorme staatsschuld. Banken die veel in Italië hebben belegd, u hoorde het onder andere de ING... die verloren vandaag fors op de beurs. In Brussel ga ik over praten met onze correspondent Joost van Poppel. Uh, Joost, de Europese ministers die, die kwamen daar vandaag bijeen. Officieel stond uh, Griekenland weer eens op het programma... maar Italië stond stiekem inmiddels ook op die agenda. Precies, aan de vergadertafel gaat het officieel over Griekenland... maar in de wandelgangen wordt toch wel vooral naar Italië gekeken. hoor. Dus de Italiaanse minister van Financiën, Tremonti, is er ook bij. En die zal ongetwijfeld proberen zijn collega's gerust te stellen... dat het echt niet zo erg is met Italië. Dat het geen Tweede Griekenland is, maar de beurzen... De financiële markten zijn toch nerveus. En dat komt omdat er in Rome, in Italië, wat problemen zijn. Het parlement moet daar een bezuinigingspakket goedkeuren van 40 miljard euro. De markten twijfelen of Italië dat wel kan. Het land heeft al een enorme schuldenberg, moet nog meer gaan bezuinigen. Dat is financieel niet eenvoudig. Vooral ook niet als je ruzie hebt in het kabinet. Want dat speelt ook nog eens. Die Tremonti, die minister van Financiën die vandaag hier is... die heeft een paar dagen geleden flinke ruzie gehad met premier Berlusconi... ...van Italië, zijn harde woorden gevallen. Eh, ja, de, de, de markten eh, vinden dat natuurlijk, eh, die kunnen dat natuurlijk niet waarderen. De Duitse bondskanselier Merkel heeft gisteren ook al gebeld naar premier Berlusconi... ...en heeft opgeroepen, tegen hem gezegd dat hij eh, nou ja, de boel moet zussen... ...en met een duidelijk vertrouwenwekkend eh, signaal naar buiten moet gaan komen. Minister De Jager is ook hier. Bij binnenkomst benadrukt die dat uh, de Italiaanse problemen niet te vergelijken zijn met die van het uh, bijna failliete Griekenland. De problemen van andere landen in de eurozone zijn totaal niet vergelijkbaar met die van Griekenland. Uh, dus uh, gewoon met het op orde brengen van je huishoudboekje, eventueel economische hervormingen door te voeren, moeten veel van die landen al snelheid de problemen kunnen komen. Met Italië gaat het beter dan met Griekenland? Ja, dat sowieso, absoluut. Ja. Absoluut, uh, zegt onze minister daar. Uh, dan toch inderdaad ook nog even naar Griekenland. Want uh, nou richt alle aandacht zich vandaag ineens op Italië. Maar hoe staat het ondertussen met die reddingsoperatie voor Griekenland? Is daar nu echt overeenstemming over? Nou, de bedoeling was dat daar vorige maand al overeenstemming over was. Uh, die is er toen niet gekomen. Ja. Die, gaat er, die gaat er vandaag ook niet komen, is nu al gezegd. Uh, Merkel, uh, de Duitse bondskanselier, bondskanselier, heeft gezegd dat er op een zeer korte termijn er toch een oplossing moet komen. Maar dat wordt waarschijnlijk uh, september. En dat is niet zomaar, dat is omdat er grote oneenigheid is over hoe je Griekenland uh, nog meer kunt steunen. Athene heeft volgend jaar 85 miljard euro nodig. Ze hebben al 110 miljard gehad, moet nog 85 miljard bij. Nederland, eh, minister de Jager, zet zijn hak in het zand. Die zegt alleen als de banken, als de private sector ook mee betaalt. Dan willen we Griekenland nog een keer steunen. Want nou ja, Europa bouwt nu zo'n vangnet voor Griekenland. Maar dat vangnet is ook bedoeld voor de banken die zwaar hebben geïnvesteerd in, in, in Griekse, uh, in Griekse uh, staatsschuld. Dus als je, uh, uh, nou ja, als je Griekenland redt dan help je de banken. Dus banken kom maar eens even goed meebetalen, dat is zijn redenering. Maar ja goed, door die harde Nederlandse opstelling... Eh, gesteund door Duitsland, is het ook een stuk moeilijker... om hier een akkoord te vinden in, in Brussel... over eh, nou ja, hoeveel moeten de banken meebetalen, op welke manier. Daar denkt ieder land anders over. Vandaag wordt een inventarisatie gemaakt van de afspraken die er gemaakt zijn... van de speelruimte die er is. En nou ja, eh, als er eh, op de financiële markten geen eh, grote eh, problemen nog komen... de komende maanden, als er geen andere landen in het vizier komen dan uh, zal daar in september een definitieve afspraak over worden gemaakt... over Griekenland steunpakket deel 2. Joris van Poppel, vanuit Brussel. Ja, u hoort hem misschien al op de achtergrond. Hij zit weer achter zijn keyboard. Helemaal klaar voor zijn volgende nummer. Het laatste nummer in uh, Radio Tour van vandaag. Roel van Velsen. When I last had laugh My friends are talking behind my back They worry about me When they go out without me Cause I'm kinda stuck in a broken heart state. I don't wanna think that it's too late For you and I to make things right well, It's a beautiful morning The sun is shining down on me and you Love Song van Roel van Velsen. Dankjewel, je wel, Graag gedaan. Wij gaan uh, praten weer over de tour. Misschien moeten we even de etappen van uh, gisteren achter ons laten. Misschien moeten we weer even vooruit gaan kijken. Want uh, we hebben het de hele tijd over die hele zware eerste tourweek gehad. Maar er komt ook nog wat aan, Aard. Ja, er komt zeker wat aan. Ze krijgen nog een lichte opstap in de eerste twee etappes uh, na de rustdag. Een van de derde categorie, vierde categorie. Maar dan uh, echt uh, de etappes 12, 13, 14. Dat zijn toch wel de eerste echte killers voor de klasse mensmannen, Maar ook zeker voor de renners die, uh, die gisteren eigenlijk al uh, ontzettend veel moeite hadden... Om, uh, om door het Centraal Massief te komen, op tijd binnen te komen... Ik zag al heel snel groepjes vormen aan de achterkant. Dus de eerste 8, 9, 10 dagen van de Tour die hebben er verschrikkelijk ingehakt. Ook met het koude weer. Start in de regen, de eerste twee, drie uur doorkomen door de kou heen. En dan toch nog een klein beetje beter weer ontvangen. Maar het heeft al uh, heel wat uh, mensen ja, toch dat, dat ze op hun tenen moeten lopen. En Ik heb ook ze... wel het idee dat die klasse er ook wel echt zin in hebben om nu... Ja, dit zijn, werk te gaan doen. Ja, er zitten er een aantal, uh, waaronder de geboortjeslek natuurlijk... die zitten toch zit redelijk in de, wacht, in de wachtkamer en rustig te af te wachten... en, en te ondergaan wat er gebeurt. Mee te reizen op, op het uh, ja, ploegenwerk van andere ploegen tot nu toe. Dat hebben ze heel slim en heel goed gedaan. En dan gaat het echt beginnen in etappe 13. Uh, etappe 12, 13, 14. En vooral de laatste van de drie. Met aankomst op het plateau erbij. Het is een echt een enorme, verschrikkelijke... Rotklim om het zo maar duidelijk te zeggen. <laughs> en daar, dat is de, eigenlijk het sluitstuk van de Pyreneeën. En daar, daar gaan we al uh, heel veel zien. Daar heb ik een vraag over, want de Pyreneeën zijn anders dan Alpen. Wij denken bergen zijn bergen, hoogtes zijn hoogtes. Maar daar zit een groot verschil tussen. Is het voor uh, El Contador gunstig dat we nu eerst naar de Pyreneeën gaan? Ja, um, het, het, het gevalletje Contador is iemand die, die staat vellen... in plaats van dat hij zit in het zadel uh, bergop... Pyreneeën zijn klimmen die beginnen met een kilometer 10%, dan uh, is het weer even 4%, dan is het weer 10%, dan is het weer 12%, dan is het weer 6%, dan is het weer 2%. Het is een ontzettend afwisselende klimwerk wat je constant tegenkomt. Terwijl in de Alpen, als je daar een klim krijgt, bijvoorbeeld Col de Madeleine, uh, Alp de West, het is eventjes een uh, gemiddelde van 9-10%. En daarna, het blijft constant 5, 6, 7 en dan, er zit geen verandering in. Dus het nadeel voor een aantal klimmers en het voordeel van een aantal klemmers... de Pyreneeën is dus ontzettend afwisselend. Achter iedere bocht en, zit een stijlstuk, vlakt het af. En er en, zit en ontzettend dat, dat veel aanwisselend. Dat geeft meer mogelijkheden tot uh, aanval. Uh, uh, wat gaan we dan ook zien? En, en er komt er door die aanval een slecht die verdedigt... en dan nog de heer Evans, die nooit bruin uit de toer komt... omdat hij in de schaduw van de anderen rijdt. Maar misschien wel als eerste dan, hè? Ja, wie weet... We gaan het zien. Uh, hij, moet, hij moet volgen. Hij moet volgen. Hij zit in een goede, goede positie. Hij heeft, uiteindelijk staat hij er gewoon het beste voor, de, voor dan alle andere klassementrenners. Hij staat voor iedereen uit. Hij heeft ook alleen maar te volgen op dit moment. En dat is ook zijn beste tactiek. Ondanks dat hij daar niet al te geliefd mee is. Maar uh, nadat hij wereldkampioen is geweest en geworden en is geweest een jaar lang is er een, toch een ommekeer gegaan in, in de hele Cadillac Evans. En is er een hele een andere persoonlijkheid opgestaan eigenlijk. En dat zien we ook terug in zijn wielrennen. Hij valt aan. Hij wint ook zijn wedstrijden. Hij wint hele mooie klassiekers. Staat er ook waar hij staan moet op dit moment. En ik denk toch dat we toch uh, ja, wel rekening moeten gaan houden met zijn zijn. zijn op, dat, op dit moment ten opzichte van twee jaar geleden. Is het voor de, voor de gehavende renners een hel wat eraan komt? Nou, het voordeel is dat ze twee dagen aanloop krijgen. En dan... De echte etappe komt, de eerste echte etappe, Ardiden, ook finish daar. Twee keer eroverheen. Um, daar gaat het eerste eerste gevoeletje al komen. En het klimritme moet bij iedereen even terugkomen naar al deze dagen die ze gehad hebben. Ik denk toch dat het aanloopje wel genoeg doet. En dat het voor een hele hoop jongens een beetje richting het grote moment komt. En dat iedereen er echt klaar voor is als het moet gaan gebeuren. Is dit nou echt zo'n hele zware toer? Ja, mede door deze week die we achter de rug hebben. Het nerveuze, ontzettend veel wind in Bretagne, veel regen. Ja, toch, toch een hoog tempo gereden. Als je kijkt naar de nieuwe wedstrijd, dat is toch wel echt, echt een, een bikkel eerste klas die gisteren uh, apen en beren heeft gezien, heeft hij verteld. Nou, ik heb ze niet gezien op tv, <lacht> maar hij heeft ze wel gezien. En heeft hij alleen maar moeten volgen. Hij heeft alleen maar het peloton proberen bij te houden. En is hij uiteindelijk ook afgehaakt en komt hij ook op een aantal, flinke flink aantal minuten binnen. Om aan te geven dat hij niet op kop gereden die is, niet vooruit gereden zoals een Son Hoogland bijvoorbeeld... maar die heeft dus alleen maar hoeven volgen. En voor hem was dat al een, een verschrikkelijk werk. Ik heb nog één vraag aan je, Aard. Want we hebben in het verleden vaak gezien dat ploegtactiek uiteindelijk bepalend was. Zelfs in die zware bergetappen, zodat de een veel meer helpers had dan de ander. Oogenschijnlijk krijgen we een vrij gelijkwaardig veld waarin Kopman tegen Kopman gaat strijden. En alleen de slekjes misschien met z'n tweeën zijn. Je ja, Natuurlijk hebben ze helpers, maar op het echte hoogste punt moeten ze het alleen gaan doen, hè? Dan, dan is het echt ieder voor zich en dan zullen ze ook uh, alleen staan. En het is alleen de vraag hoe lang kan Frank zijn broertje Andy bij, bijbenen en hoe, en hoe staat de rechter tegenover. We hebben nu ook al gezien na afloop van de, van de rustdag, we hebben 22 ploegen die gestart zijn met 9 renners. En we hebben nog 9 ploegen over die allemaal nog 9 renners hebben. Dat is natuurlijk wel een heel bijzonder na, na een 9 dagen tour dat je al zo verschrikkelijk veel uitvallers hebt. Ik geloof dat we de 18 of 19 hebben. En dat zijn ook hele belangrijke onderdelen in een, in een, in een team. Dat, dat een bepaalde persoon die bergop normaal gesproken jou bijstaat. En dan heb ik het over een breik Dan heb ik het over een hoornen die, die Andreas Kleuter bijvoorbeeld bijstaan Die zijn er niet meer bij. Dus dat zijn hele belangrijke pionnen voor een aantal kopmannen. Die op dit moment nog wel in het klassement staan. Maar die het waarschijnlijk alleen moeten opknappen in de berg. Nou dan uh, gaan we nu duimen vanaf nu voor Johnny Hogeland Dat hij morgen... Ja, als hij op de fiets zit, denkt, nou, oh, gaat het eigenlijk wel. Ja, het zou niet gek zijn. Hè? Het is natuurlijk de hoop van iedereen. En het is de vraag of het uit gaat pakken. En ik denk dat we blij mogen zijn als hij gewoon rustig de rit uit kan rijden. En dat we met z'n allen hopen dat Robert Geesink het licht weer gezien heeft. En weer even de zin weer heeft om, om, om daar te zijn, mee te strijden. Je zag hem in de aankomst gisteren al in zijn, zijn oude tretje ja, naar de finish toe rijden. En dat voelde wel heel erg prettig aan. Nou, Eén woord dag. nog raad, wie wint de Tour? Andy Sleek. Andy slecht. staat genoteerd, kunnen we vast. Nou, daar is ook niks meer aan. Zondag. Bedankt. Dank je wel. We, we blijven uitzenden gewoon. Dank je wel. Zullen we nog rijden de toer of niet? We, we, zien, we zien je morgen weer terug, ja. en dan gewoon weer in Hilversum. We gaan eens eventjes kijken uh, bij onze collega's van uh, Wakker Nederland. Janne Kooijmans, wat gaan jullie doen straks? Hallo, Dione. Goedenavond. Moet het medisch beroepsgeheim op de helling, als het gaat om types als Tristan van der Vlis, de behandelaars van de psychopaat Het Alpha aan de Rijn, die beroepen zich nog steeds op hun beroepsgeheim. En ook vanavond de uitslag van onze WNL-peiling zijn wij voor of tegen een eigen munt, dus weg met de euro. Dat zo meteen een WNL, WNL avondspits. Ja, wat is de uitslag, Janne? Jou. Nou, die is uh, best spannend, kan ik je zeggen. Die is best, best spannend, spannend. oké. Okay. Ja. Moeten jullie we voor in het toestel blijven. Oké. Okay. Dank je wel. Het eh, journaal gaat zo volgen om half zeven, daarna dus WNL. Eh, vanavond natuurlijk de avondetappe. Wordt ook weer uitgebreid doorgesproken over alles in de tour. En morgen dan gaat het weer vertrouwd, zoals vanouds. Dan gaan we weer allemaal oh ja. gewoon in de studio in. We laten het domplein achter ons. Wij danken natuurlijk de stad Utrecht dat wij hier te gast mochten zijn op dit prachtige plein. Morgenmiddag de Jonen, twee uur hè. Jouw ja, aanvangstijd, ga jij weer beginnen? Ja, ga ik het weer alleen doen? Franse plaatjes. En eh, hebben een etappe. Een beetje aanloopberg-etappe aard, hè. Oh ja, en Leontien van Moorsel is onze gast. Leontien oh, oh, van Moorsel oh, oh, oh. is onze gast. Nou, dat Heel uh, mag niet onvermeld blijven. Precies. Akkoord. Morgen zijn we er weer. En uh, voor nu nemen we namens de Joden een <laughs> hele, hele prettige avond. Bonjour, vous Hollanders à la pimpasse. alles Bon, Marine, vive la France, kan betalen met de geldkanton? Pourquoi? Hein? Waar u hier le logo de Maestro ziet? Is gratis betalen met de als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose ietsje ietsje ietsje ietsje ietsje ietsje ietsje ietsje in de zoektocht naar een alternatief voor de slinkende olie- en gasvoorraad beginnen we dicht bij huis. Er zijn al Nederlanders die het kapitaal onder de zoden slim te gelden hebben gemaakt. Heeft u ook een fortuin in de achtertuin? Vanavond in Goudzoekers, 5 voor 9, bij de VPRO op Nederland 2. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugvinden van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden.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 Alle politiekorpsen gaan opnieuw kijken naar de verleende wapenvergunningen. Zo bekijken ze of er bij de toekenning gegevens over de psychische toestand van de aanvrager zijn blijven liggen. Aanleiding is het onderzoek naar Tristan van der Vlis... die drie maanden geleden in Alfa aan de Rijn zes mensen in zichzelf doodschoot. Hij had een wapenvergunning gekregen, terwijl bekend was dat hij psychische problemen had.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 Het personeel van een visverwerkingsbedrijf in Volendam... heeft tussen een lading mosselen 200 kilo cocaïne gevonden. De container waar de mosselen in zaten kwam uit Zuid-Amerika. De pakketten met drugs waren door de douane niet opgemerkt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Iris Gerrit Hiemstra. Het is aangenaam weer. De zon schijnt. Er is maar weinig wind. Af en toe drijven er wolken over. En er zitten nog een paar buien, vooral in het noorden van het land. Maar voor de rest blijft het eigenlijk overal droog. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland ontstaan enkele mistbanken. Er is nauwelijks wind en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint de dag met zon, maar er is veel hoge bewolking... die in de loop van de dag steeds dikker wordt. Het wordt wel warm, 21 tot 26 graden. En die hoge bewolking kondigt een regengebied aan... dat vanuit het zuiden dichterbij komt. In de loop van de middag arriveert de eerste regen in het zuiden van het land. Morgenavond en in de nacht breidt die regen zich verder over het land uit en plaatselijk kan er veel regen vallen. U moet rekening houden met 20 tot plaatselijk 40 mm. De wind waait morgen uit het noordoosten en wakkert aan naar matig. Aan de kust morgenmiddag en avond windkracht 5 tot 6. Vanaf woensdag blijft het wisselvallig met een stevige wind. Vooral woensdag en donderdag trekken er ook buien over. Vrijdag zou het weer droog moeten blijven, maar ook op langere termijn blijft het wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 in de richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterbouwerdorp, 4 kilometer. De Ring Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad. Daar staat tussen Geuzeveld en de Koentunnel ook nog 4 kilometer. En op de A59, CXC richting Os, daar staat tussen Terheide en Oosterhout ook 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Janne Kooijmans. Nu ook Italië richting afgrond. En we willen uit de euro stappen en een eigen munt beginnen. Goedenavond, tot 7 uur ben ik bij je. Live vanaf de Amsterdamse redactie. Schizofreen, psychotisch en ook nog eens in conflict met God. Nou, dat is zo'n beetje alles wat we weten van Tristan van der Vlis. De schutter die drie maanden geleden in Alfa aan de Rijn op laffe wijze een bloedbad veroorzaakte. Politie en justitie gaven vandaag openheid van zaken, maar ook weer niet. De onderzoekers liepen namelijk vast bij GGZ Rivierduinen dat zich beroept op het medisch beroepsgeheim. Sander Duisterhof, goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van de Koninklijke Nederlandse Associatie En u maakt zich nogal boos hè, dat GGZ Rivierduinen... het behandeldossier van Tristan van der Vlis gesloten hield en houdt. Waarom bent u zo boos? Nou, boos. Dat is nou wel weer erg krachtig uitgedrukt. Ik ben daarover teruggesteld omdat um, ik het heel belangrijk vind... om te weten in hoeverre de hulpverleners van de GGZ op de hoogte waren... van het feit dat Tristan over vuurwapens beschikte... Mm -hmm. En uh, als, dat, als dat zo was, en dan lijkt het wel op... dan vraag ik mij af waarom daarover geen melding is gedaan. Ja, twee zelfmoordpogingen. Hè? U denkt dat dat bekend was bij uh, GGZ Rivierduinen? Ja, er is een, een traject, uh, als ik het uh, goed geluisterd heb in de persconferentie vandaag... Wat, wat dateert vanaf 2006, dus, dus vijf jaar lang is hij, is hij uh, onder psychiatrische behandeling geweest, hè? wellicht met tussenposes van niet... wat heeft vijf jaar lang geduurd. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat, dat uh, de hulpverleners daarvan niet op de hoogte zijn geweest. En dan had ik uh, toch wel verwacht dat zij een melding zouden doen. Ja. En ik vind dat we daar goed naar moeten kijken... in hoeverre dat beroepsgeheim uh, uh, in dit soort gevallen nou nog wel steekhoudend mag zijn. Laat ik het zo stellen. Vindt u dat het medisch beroepsgeheim in zo'n geval op de helling moet? Ja, absoluut, vind ik. Ja. Dus u zegt eigenlijk, als GGZ dit weet... dan hebben ze een plicht om het te melden aan de politie? Ja, ik vind dat wel. En, en ik, ik vind dat ook niet meer dan logisch. Hè. In dit geval vind ik toch dat de veiligheid moet prevaleren. En niet het beroepsgeheim. Ja, nou was het bekend bij Tristan van der Vlis, uh, psychische uh, problemen. Dan denk ik wel, geldt het nou voor alle mensen met psychische problemen... die bijvoorbeeld opgenomen worden... dat een wapenvergunning gecheckt dan wel afgenomen moet worden? Nou, dat vind ik niet... Uh, er zijn nogal wat gradaties in, in psychische problemen mm. natuurlijk. En er zijn mensen die, die, die verkeren in een echtscheidingsprocedure... of die zijn burn-out. Dat is heel wat anders dan iemand die schizofreen is... en suicidale neigingen heeft. Ik kan me toch voorstellen, als je in een echtscheidingsprocedure zit... en je hebt het zwaar en moeilijk en je komt op straat te staan... dat je in staat bent om die ander wat aan te doen. Dat je zegt, gaan ga hem vermoorden, bij wijze van spreken. Nou ja, u kunt zich dat voorstellen, ik niet. Maar, uh, Dank u. Ja. <laughs> Stel dat dat al zo zou zijn, yeah. Kijk, dan, dan, dan is de gradatie alweer hoger natuurlijk. Ik vind niet dat we nu een, een, een stigma moeten plakken op iedereen die onder psychiatrische behandeling staat. Mm -hmm. Dat gaat me wel een stap te ver. Uh, maar maar ja, hulpverleners weten heel goed uh, wanneer de risico's te groot worden en wanneer ze daar meldingen van moeten doen. En dan moeten ze natuurlijk nog wel weten dat iemand ook lid is van een schietvereniging en ja. dat... Dat is niet altijd het geval. Zo iemand komt niet binnen in zo'n instelling met een bordje op zijn hoofd. Ik ben lid van een schietvereniging. Nee, dat niet. Maar dat valt te onderzoeken, inderdaad. Dus u zegt bij ernstige gevallen, in het geval van Tristan van der Vlis, zeker ligt de verantwoordelijkheid bij GGZ. En hadden ze dit moeten melden aan de politie? Onder andere bij GGZ, natuurlijk. Ja. Hè? U zegt, um, uh, ik ben niet boos. U, u bent teleurgesteld. Uh, vindt u dat de Tweede Kamer het medisch beroepsgeheim op de agenda zou moeten zetten? Ja, ja. En ik, ik, ik, ga, ik ga er ook eigenlijk wel vanuit dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die moet natuurlijk nog komen met hun, hun rapport... dat die ook over dit onderwerp wel iets gaan zeggen. Mm -hmm. En ik, ik, ik, ik ga er dan vervolgens vanuit dat ook de Tweede Kamer daarover gaat debatteren. U zou dat niet zelf willen aanswingelen? Ja, maar dat doe ik ook wel. Hoe dan? Met Tweede Kamerleden die ik spreek. Oké, okay. er komt natuurlijk, u had het zelf al over een onderzoek. GGZ Rivierduinen uh, is een onderzoek gestart intern. Uh, het resultaat wordt eind juli bekendgemaakt. Uh, heeft u daar vertrouwen in? Ja, ik, ik, ik, ik weet niet in hoeverre dat onderzoek ook meewegt dit beroepsgeheim. Mm. En of dit onderzoek ook iets zegt over uh, in hoeverre hulpverleners op de hoogte zijn geweest van de situatie van Tristan. Mm. Dus ja, of ik daar nou vertrouwen in moet hebben, dat, dat, dat moeten we maar afwachten. Ja, zullen we afwachten. Eind april, vlak na het schietdrama lag uw organisatie. Van schietclubs toch wel flink onder vuur, kunnen we nee. zeggen. Nu blijkt het, de politie heeft geblunderd bij de afgifte van de wapenvergunning. Bent u opgelucht? Nou, opgelucht vind ik niet het juiste woord als, als er zo'n drama gebeurd is. Ik heb dat al vaker gezegd. Ik, ik, ik, ik heb liever geen gelijk in dit soort gevallen, want dan was dit drama niet gebeurd. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat politie, en dan doe ik met name op de raad van hoofdcommissarissen, maar ook een aantal politici, toch wel heel erg prematuur waren om maatregelen voor de sportschutterij in Nederland te verscherpen, voordat dit soort onderzoeken waren. En daar heb ik me wel een beetje druk over gemaakt. Sander Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Dank u wel. Eerst financieel nieuws nu. De AEX sloot 1,8% in de min op 336 punten. Simon Wiersma van ING. Goedenavond. Goedenavond. Een extreem onrustige dag op de beurs, beursvloer. En dan kijken we eerst even naar Amerika. Klopt, dat kun je wel zeggen. Er zijn een, een aantal zaken die spelen. Uh, wat je al noemde, Amerika, de Europese schuldencrisis en de inflatie in opkomende markten. Ja. Uh, om even met Amerika te beginnen, uh, daar is een uh, schuldplafond bereikt van 14.300 miljard. Dat is het maximale bedrag wat de Amerikaanse overheid mag uitgeven aan schuld. Uh, dat is al in mei is dat bereikt en uh, nu moet het verhoogd gaan worden. Ja, Amerika kan de rekeningen eigenlijk niet meer betalen, daar komt het op neer. Nou ja, daar, gaat het eigenlijk, daar gaat het eigenlijk wel om. En de vraag is, wordt dat schuldenplafond wordt dat verhoogd of niet? Ja. En daarvoor zien we nu die twee politieke partijen... de republikeinen en de Democraten. Ja, ze komen er niet uit, lijkt het wel. Nee, Obama die, die, die, die praat maar door, is nog niet gelukt. Dan kijken we naar Europa. De crisis van Griekenland lijkt over te slaan naar Italië. Uh, Italië moet flink ingrijpen in het huishoudboekje, zegt... Jankees de jager, lijkt me wel nodig, hè? Ja, dat, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de totale schuld in Italië... die is best wel hoog ten opzichte van het bruto nationaal product. Uh, op zich is het overheidstekort, het begrotingstekort, niet zo heel erg hoog. Maar dat is allemaal gebaseerd op, ja, op vertrouwen... dat met name nationale banken ook staatsobligaties blijven kopen. Nee. Uh, als dat niet meer gebeurt, om wat vrede dan ook... dan raakt dat vertrouwen weg. En dat zien we nu terug aan oplopende uh, ja, rentes in Italië met name. Ja. Wat is het effect op de euro... Nou, wat je ziet op de euro is dat we nu in een hele korte tijd toch een behoorlijke verzwakking hebben gezien. Um, een munt ja, is niets anders dan de, het vertrouwen wat, wat de partijen hebben in een, in een regio. In dit geval in eurogebied. En dat vertrouwen zie je toch wel afnemen. En dan zie je dus ook die euro zwakker worden, met name ten opzichte van de dollar. Ja, twee cent lager geloof ik. hè? Ja, meer dan Vandaag. twee cent lager zelfs worden heen. Ja. Uh, en dan zie je toch dat uh, ja, die onzekerheid van beleggers zich, uh, zich vertaalt... in één ja. oplopende rentes van, van de zwakke eurolanden en ja. een, uh, een zwakkere euro. Een, een spannende dag, misschien ook wel een trieste dag. ING heeft voor 7,5 miljard uitstaande Italiaanse staatsobligaties. Ja, je zou ook zeggen, goede beleggers die hebben het een en ander kunnen voorzien, toch? Nou goed, alle banken in, in Europa die hebben staatsobligaties... van verschillende Europese landen op de boeken. Um, omvang van, van ons weet ik niet precies... Nou, we moeten bij een andere partij zijn. Ja, dat weet ik. Uh, maar dat, uh, dat, dat speelt de alle banken. Financiële ja. instellingen die zijn, zijn vandaag wat lager. Oké, okay, Simon Wiersma van ING. Hartelijk dank. Zometeen meer nieuws over de financiële problemen in Zuid-Europa. En de uitslag van onze peiling moeten we een eigen munt gaan beginnen met onze sterkere buurlanden. Maar eerst mag een winkelier zelf bepalen wie je binnenlaat en wie niet. Dat is de vraag in Nijmegen. Daar heeft iemand een klacht ingediend tegen juwelierszaak Kamerbeek. Juwelier Jos en zijn vrouw Margot die hebben besloten... om geen jonge allochtonen meer toe te laten na acht overvallen. WNL-verslaggever Wiega Hemmer zocht de juwelier op in het revalidatiecentrum. Meneer Kamerbeek, hoe gaat het met u? Uh, naar omstandigheden redelijk. Ik zit hier voor revalidatie. Die, uh, mijn ontslagdatum loopt ongeveer tot half september. En uh, voor die tijd hoop ik dat er iets, enigszins duidelijk is of ik mijn leven lang in een rolstoel zit. of dat ik uh, ergens op een of andere manier mobiel ben. Het zijn met krukken of ge liefst gewoon lopen. U hebt een partiële dwarslesie. Wat kunt u allemaal niet meer? Uh, ik kan mijn onderlijf kan ik nauwelijks iets mee doen. Ik heb een gebroken ruggenwervel gehad, die is gerepareerd in het ziekenhuis. En mijn bovenlijf is in redelijk goede staat. Maar mijn rompbalans, zoals dat heet... het besturingsmechanisme van de benen... daar zit een hoop uh, zenuwbeschadigingen en dergelijke in. En dat is niet uh, te bekijken wat, uh, wat daaruit rolt. Hoe vaak hebt u die film... die film die zich afspeelde op 23 april... Ja. dat is het fatale ongeluk... Vaak hebt u die afgespeeld? Uh, ik heb in mijn bed s'nachts wel honderden keren afgespeeld. Dat ik misschien toch andere dingen anders had moeten doen achteraf. Maar ja, dat is niet meer terug te draaien. Want wat ziet u dan in die film? In die film zie ik wel weer het moment dat het gebeurde: ik zag de overvallers aankomen. En ik zat opgesloten vanwege een verbouwing naast ons. In een, in een dode ruimte, ik kon geen kant uit. Ik probeerde naast hun weg te komen en ze hielden een pistool op mij gericht. En toen grepen ze me beet. en Toen ontstond er een vechtpartij weer en we met z'n allen naar beneden zijn gevallen, zes meter. Doordat de hekken van het, uh, van het bouwwerk los stonden. Nu bent u niet de enige juwelier in het land die inderdaad hiermee te kampen heeft. Hoe kwalijk ook, u al. De achtste keer, ook al een keer in de borst geschoten. Hebt u niet eens gedacht, ik, ik moet hiermee ophouden, ik moet wat anders gaan doen? Ja, zeer zeker niet. Ik vind dat je niet mag capituleren voor misdaad. Want zo zou dat voelen? Zo zit het voor mij in elkaar. En het zou als oudste zaak van Nederland, een hele mooie grote juwelierzaak... zou dat voor mij onoverkomelijk zijn. En ik vind dit is een probleem van de overheid en niet van de juwelier in feit... Want de overheid hoort om te zorgen voor uh, de veiligheid. We hebben nu een kabinet dat ongeveer er een jaar nu zit. En dat laat zich voorstaan vooral ook op wij komen op voor de slachtoffers. Hebt u inderdaad het gevoel dat er een andere wind is gaan waaien... in Den Haag? Het mm, tegendeel zelfs. Zover zijn ze nog niet. Want u kunt dagelijks in de krant lezen... wat er allemaal gebeurt in Nederland. Het Getij is een beheerste straat. En als je ziet aan de honderden reacties die wij ontvangen... Eh, dat alle mensen het met ons eens zijn... en blij zijn dat iemand eens een keer... zegt wat hij denkt en niet verschuilt. Ik heb op een kamer gelegen... van acht mensen in een ziekenhuis. En alle acht hadden in Nijmegen met misdaad te maken gehad. Maar datzelfde geldt voor alle steden in Nederland. Dus hebt u het heft, om zo te zeggen, zelf in handen genomen... Ja. u en uw vrouw Margot, tot te zeggen... jonge allochtonen komen er bij ons niet meer in. Uh, zo zou u het kunnen noemen. Hoe noemt u het? Uh, ik noem het beslist geen racistisch beleid. Ik noem het een veiligheidsbeleid voor onszelf. Wij beschermen onszelf. En zouden wij dit niet doen in de mate zoals wij het doen... dan zijn we volgende week weer aan de beurt. U begint er direct over, racistisch beleid. Want dat is het verwijt. Dit zou discriminatie zijn. Snapt u die kritiek? Uh, totaal niet. Alles is zo onveilig geworden. Wij worden wekelijks bekeken door groepen allochtonen... en er wordt aan de ruiten gevoeld, de deuren gevoeld. Er worden notities gemaakt. En, uh, bij ons heerst toch een sfeer van angst eigenlijk. Tot de volgende keer. En wij proberen dat te voorkomen. Denkt u dat u erin slaagt om die angst die u voelt... om die definitief te bestrijden? Uh, ik hoop het wel dat ik daartoe in staat ben. Gezien mijn verleden, uh, ik, ben nogal sterk, uh, ik heb nogal een sterk karakter. Dus ik neem aan dat het me ook dit keer lukt. Maar wel voor de laatste keer. Mm. Heb je nog zin in zaken doen eigenlijk? Uh, ja, zeer zeker. Het is een mooi vak, het ja, en Ik hoop het toch nog wel een paar jaar vol te houden. Dank u wel. Veel sterkte tijdens ja, de revalidheid. Zinlijk, ja. Dit is WNL Avondspits. Financiële wanorde in het zuiden van Europa, nu ook al in Italië. Zometeen meer over hoe dat land ervoor staat. Maar eerst de vraag of wij uit de euro moeten stappen en de euro moeten invoeren. Dat is een eigen munt voor Noord-Europese landen. Nou, naar aanleiding van onze uitzending Uitgesproken WNL afgelopen woensdag, hebben we een peiling gehouden op internet. En die peiling is vanmiddag afgesloten. WNL-collega Joost Eertmans, goede goedenavond. Goedenavond, Jana. En. Zijn we voor of tegen het voorstel? We zijn voor. Het de meerderdeel van de, de stemmers op uh, op uh, nu het nog kan EU was 58 om uit de eurozone te stappen en eigen munt te beginnen en 42 uh, was daar tegen. Oké, okay, dan denk ik, Goed, dat is er toch een beetje een andere uitslag dan een paar dagen geleden. De eerste dagen was er nog ruim 80 voor. voor. Ja. Ja, er is een hele, hele strijdgaande ge geweest. Dus Er zijn ook veel neestemmers opgetrommeld uh, op het een of ander. Dus we hebben ruim 20.000 mensen uh, hun, hun stem laten horen. En je kunt zeggen, het is inderdaad behoorlijk bijgeklommen, het, het nee-kamp. Maar je, ja, je kunt toch zeggen, overtuigend, bijna 60 uh, dus een ruime meerderheid vindt het genoeg... met de miljarden naar Griekenland en eventueel Spanje, Italië enzovoorts. Die willen eruit stappen uh, en een eigen neuro beginnen... Ja. Dus het idee is om dat signaal heel helder aan Jan Kees de Jager mee te geven. Die zit vanmiddag en vanavond zit hij nog met zijn EU-collega's om de tafel. En wij zeggen, ja, als, als, als WNL, hoeveel siesta-landen gaan er nog volgen? Uh, Italië ligt nu onder vuur. Daar staat te uh, trappelen, ja, geloof ik. Ja. Zo'n land is niet meer eens meer... Janna, daar kun je geen geld meer naartoe sturen. De, de, Italië is de derde economie van, van Europa. Dat, dat kan Nederland, daar kan je gewoon je hele uh, bruto-Nederlands producten aan, aan afstaan zonder dat het gaat helpen. Dus wat mij betreft is het ook echt genoeg en zou je er uh, heel serieus over na moeten denken. Het ja. gekke is dat dat helemaal niet gebeurt. Nou is jouw uh, mening eens helder. 60% van de stemmers is het met je eens. En je zegt, ik wil dit helder meegeven aan Jan Kees de Jager. Maar wat is helder? Hoe ga je dat doen? Ja, dat is, de, dat is, dat is iets wat, je nog, wat we nog kunnen bedenken. We gaan in ieder geval woensdagavond ook al in de uitzending verder, verder mee, eh, ook met het resultaat. Maar ik denk zeker dat hij dit uh, van ons mee gaat krijgen. Hoe en op welke wijze of we daar iets ludieks voor bedenken, dat, dat vinden we nog eventjes uh, uit. Maar dit is wel een vrij helder signaal, denk ik, van zoveel mensen uh, die al bij ons zeggen van maak het in ieder geval bespreekbaar of dit niet nu het nog kan, de beste oplossing is om uit die euro te stappen. Ja, voor die andere 40 procent, noem ze nog eens even op... de voordelen van een eigen munt... Ja, de eigen munt. Het is denk ik niet vol te halen meer qua, qua on, uh, ons, ons geld. Uh, wat wij, wat wij mensen uh, bij elkaar verdienen om dat uit, uit te staan aan landen die langs je hand door het ijs aan het zakken zijn. Het is dus niet alleen Griekenland. Er komt Spanje aan, Portugal, Italië zit in de gevarenzone. Het is niet meer bij te benen. Er zijn nu al economen die spreken over een noodfonds. Let op, van 1500 miljard. Uh, ja, op een zeker moment kan je wel elk fonds gaan vullen. Er is geen weg meer terug. Dus het is nadrukkelijk de, de kwestie... wat is de garantie dat het niet leidt tot extreme bezuiniging in ons land... om, om dat maar vol te houden hè, als je er zo instapt. WNL heeft deze peiling gedaan. Uh, gaan we? Gaat WNL dat nog, nog vaker doen? Ja, dat lijkt me wel. Het is, heeft veel effect gehad. Ik moet je zeggen, het verrassende is natuurlijk dat de dat meerdere deel voor zou zijn. Dat had ik wel verwacht. Maar dat er zoveel mensen, dus bijna 21.000 stemmen zijn uitgebracht. Dat geeft aan dat dit soort dingen enorm leeft eh, onder de mensen en ook onder de kijkers uh, van, van WNL. Dus ik verwacht dat we dat vaker gaan doen. En dit is al een item, de, de, de neuro en de Zeuro zoals we ze genoemd hebben... Dat, dat heeft, kun je wel zeggen, dat was wel een schot in de roos. Dank je, Joost, en uh, heel veel succes ermee. Ja, onrust uh, over het land van de gladde maatpakken. De snelle bolides, spaghetti-olijven-corruptie en berlusconi. Kortom... Italië. Je hoort het de hele dag al in het nieuws. De zorg neemt enorm toe dat ook Italië in navolging van Griekenland noodhulp moet gaan aanvragen. Mark Leijendekker is 13 jaar correspondent geweest in Italië en schrijver van onder andere Het Land van de Krul. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond Mark. Goedenavond. Paniek op de beurs? Ook paniek in de Italiaanse straten? Eh, nou, de straat is misschien wat, wat, wat veel gezegd, maar duidelijk is dat eh, regering, eh, president buitengewoon eh, ongerust zijn. Eh, president Napolitano heeft al gezegd, we moeten ons realiseren dat er ons niks anders is dan nu vereend. Zo snel mogelijk die begroting eh, door het parlement krijgen om zoveel mogelijk vertrouwen weer terug te winnen op de financiële markten. Ja, als dat lukt. Want we denken hier met z'n allen weer een euroland in het slop. Ik bedoel, hoeveel zorgen moeten we ons maken? Ja, ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken. Het probleem van Italië is de grote overheidsschuld. Maar die banken bijvoorbeeld, die in Griekenland en met name in Spanje zo'n probleem zijn... dat valt wel mee in Italië. Die banken zijn op zich redelijk gezond. Die hebben ook niet die rare acties met de hypotheek uitgevoerd. Het probleem is de overheid en daarom zal de overheid nu ook vooral zijn betrouwbaarheid moeten laten zien. Ja, Als je het hebt over overheid, overheidsgeld. Van uh, Griekenland is bijvoorbeeld bekend dat de mensen daar heel weinig belasting betalen. Hoe geldt het voor onze Italiaanse mensen? Die hebben er ook een probleem mee. Het is niet zo systematisch als, uh, als in Griekenland. Uh, het probleem in Italië is eigenlijk vooral dat het zo ongelijk verdeeld is. Iedereen met loonbelasting, die moet gewoon... Ja, goed ziet je ziet opzend zoals in Nederland gewoon op zijn, jaarlijk, op zijn maandelijkse afrekening de loonbelasting ingehouden worden. Iedereen die btw betaalt, dus alle vrije beroep, of je nou, nou uh, barhouder bent of, of notaris, mm. die kunnen daarmee sjoemelen, want daar is eigenlijk een soort stilzwijgende afspraak geweest lang van Berlusconi met zijn kiezers. Ja. Ik val jullie niet lastig, jullie laten mij maar gang gaan. Ja, nou, ritselen en regelen eigenlijk. Je had het al over Berlusconi. Hij heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te willen stellen. Was natuurlijk ook een grote druk op hem. Dus hij komt in ieder geval niet terug in 2013. Wat betekent dat voor Italië? Ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat de financiële markten daar nou eigenlijk positief op hadden moeten reageren, nee. omdat Berlusconi steeds zijn eigen belangen voor dat van Italië heeft laten gaan. Aan de andere kant laat het, laat het zien dat er geen duidelijk alternatief is voor Berlusconi. Italië is lang geloofwaardig gebleven door, de, door zijn minister van Financiën, ja. Monti, die heeft het goed gedaan. Ook in Brussel kreeg hij allemaal schouderklopjes en, en uh, aanmoedigende dingen. Maar nu maar, niet meer. Nu, nou wel nog steeds. Het probleem is dat er juist ruzie is geweest tussen Bellasconi en Tremonti. Ja. Um, en Tremonti zegt dus als ik val... Valt, uh, valt komt Italië echt in de problemen en daar heeft hij geen ongelijk in. Het probleem van Berlusconi, of tenminste het probleem van Italië is uh, dat er helemaal geen alternatief zichtbaar is voor Berlusconi. De oppositie is verdeeld en biedt ook niet een, een vertrouwenwekkend aan, een beeld van uh, als Berlusconi die man die zo duidelijk alleen naar zijn eigen belang uh -huh. denkt, als die weggaat, dan komt er een mooi en haalbaar bezuinigingsprogramma. Ja. Nou dat is een, een triest toekomstperspectief wat dat betreft. Ja, dat, dat is eigenlijk het grote, de grote paradox van Italië. Wat dat betreft kan je hopen dat de, de rust enigszins weerkeert. Want het is natuurlijk vreemd. Wat gebeurt er nu? Druk op Italië. Waardoor het alleen maar moeilijker wordt om die bezuinigingen door te voeren. Want ieder, er, ieder het deelprocent dat die rente omhoog gaat, betekent dat de bezuinigingen die er moeten worden doorgevoerd... alleen maar kostbaarder worden. Dat is een heel paradoxale situatie. Heel paradoxaal. Je vraagt bezuinigingen en tegelijkertijd vraag je ze iedere keer... als je zegt, dat vertrouw het niet zo, vraag je, je om nog meer te bezuinigen. Ja. Goed, Mark Leijendekker. Uh, wellicht tot een andere keer. Hartelijk dank voor nu. Voor veel mensen vakantie, dat is lekker. Even geen verplichtingen meer en lekker erop uit. En sommige mensen die hebben echter altijd vakantie. Die hoeven namelijk niet meer te werken. WNL's Wiega Hemmers schoof vanmiddag aan bij een mevrouw. Ze is 91 jaar. Ze lekker in het park. En die begon al snel over haar overleden man. Ik was niet katholiek opgevoed. En hij wel. Dus dat stotterde thuis een beetje bij hem thuis. Twee geloven op één kussen. Daar slaapt dat duivel kussen, ja. Hebt u dat gemerkt, die duivel? Sliep die er ook soms tussen? Nee, juist niet. Helemaal niet. Want, uh, ze waren bij hem thuis wel heel erg katholiek. Maar hij zelf... Uh, zijn vader was er niet op tegen, maar zijn moeder wel. Die was eigenlijk ook op u tegen? Ja, zijn moeder was op mij tegen, ja. Nou, gevoel toch? Kan ik me zo voorstellen? Ja, is pas het ook. Het klinkt een beetje raar. Maar toen wij dus kinderen kregen... Een zus van hem had al kinderen. Zat ze de godganselijke dag voor die kinderen te breien. Voor mijn kinderen nog geen sokje. U krijgt geen sokjes? <laughs> nee, ik heb het gewoon geaccepteerd. Het was nou eenmaal zo, ik wist het. Zo is ze. Praat u nog soms met hem? Klinkt dat raar natuurlijk. Maar hebt u nog contact? Ja, eigenlijk voordat ik geslapen altijd wel, ja. ja. Denk ik eraan dan. Je praat natuurlijk niet. Maar ik vergeet hem nooit. Nee, nee. Maar toen hij eenmaal overleden was, bedoel, dan krijg je toch ook wel eens... Uh, ja, mannen die denken, oh, hè, ze vinden het misschien wel leuk. En nu moest ze dan van u afslaan? Ja, ik, ik ben er nooit op ingegaan, dat ik zo zeggen. Ja, Alweer al ging er wel eens een keer een kopje koffie drinken. Nou, dat is gezellig, maar uh, daar tot de volgende keer, hoor. Ja, dat kon hij zo zakelijk afhandelen? Jawel, hoor. Ja, dat kon ik heel goed. Ja, ja. U hebt het over dingen die u goed kunt. Kunt u goed alleen zijn? Nee, ik kan eigenlijk niet goed alleen zijn. Ik kijk altijd uit naar dagen dat de kinderen komen. Helaas wonen ze in het zuiden van het land, dus die komen niet iedere dag. Maar ik vind het prettig waar ik woon dat er iemand binnenkomt lopen. Maar ik ga zelf ook naar mensen toe natuurlijk. En nu even wandelen in het park. Ja. Waarnaar was je op zoek eigenlijk? Waar ik nu aan het zoeken ben. Naar de bloemen. Ja, Ik zie ze wel. Het is dat je hier zat, maar anders de ik daar al een paar rozen geplukt. Dus ik zit u eigenlijk een klein beetje in de weg? Ja, ja. Ik heb altijd een tangetje bij me. Voor wie had u ze geplukt? Voor mezelf. Ik kan nooit het park uitgaan zonder bloemetje. Want een bloem, daar zit leven in. Ja. Nou heb ik ook bloemetjes in zitten. Maar grietjes, maar, ja. En maar Griek, die ruikt niet lekker, hè? Nee, die ruik ik helemaal niet. Ik ruik toch niet. Als je oud wordt, gaat alles slijten. Je smaak wordt minder, je reuk wordt minder, je gezicht wordt minder. Ik heb een woensdag ik heb zelf kroon gelegen. Want je ziet, ik heb een halfzijdige verlamming in mijn gezicht. En ik zat op het terrasje en het begon te regenen. En toen kwam een meneer naast me zitten, want er zat onder een parasol. En ik zei tegen hem, ja, zo zitten we droog. Oh nee... Ja, zo, dat zei ik ook tegen hem. Ja. zei, zo, zo zitten we droog. Toen zei hij tegen me, je hoeft niet te knipogen hoor. <lacht> nee, ik kan niet anders. Dat is verlamd. Ik kan er niks anders mee. Dus ik, inwendig, ik heb hem niet uitgelachen. Maar ik kon wel brullen van het lachen. Is dat ook het ouder worden dat, dat je heel gemakkelijk kunt relativeren? Ook? Nee, Dat ligt ook wel aan je karakter, denk ik. Het heeft niks met ouder worden te maken? Nee, dat heeft niks, niks met ouder worden te maken. Nee, nee. Nou, want u zei net, alles slijt. Ik kan me voorstellen dat je ook milder wordt. Is dat zo? Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Als je jong bent, dan kun je wel eens echt bloedhekel hebben aan iemand. Maar dat, nee, dat gaat nou langs je heen. Nee, daar stoor je je niet meer aan. Toevallig vanmorgen nog met visite erover gehad. He? Oh, die is niet aan. Ik, ik heb daar geen last van. Ik... Ik vind iedereen fatsoenlijk, iedereen aardig. Wordt zoveel geklaagd in het land ook? Hè? Oh, dat zeg ik zo dik hè. Oh, klagen, klagen. Kunnen... Ja, je moet ook de goede dingen zien. Verzamelt u ook dingen? Nee, nee, nee. Misschien mooie momenten? Ja, dat wel natuurlijk. Maar echt, een, een verzameling heb ik niet. Nee, je hebt foto's, daar verdrink ik in, in de foto's. U verdrinkt in de beelden? <laughs> ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Hè? Ja. hem Hemmer, en misschien zit hij morgen naast jou in het park. Straks op deze zender, kunststof daarin, regisseur Thibaut Delpeu. Morgen is Avondspits er weer. Meer Avondspits. Omroep wnl.nl. Dan kom je tot twee dingen: Two Planks. ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag in juli en augustus gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Straks is mijn gast Bas Eenhoorn, burgemeester van Al van der Rijn. Na 9 april zal het nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is niet alleen verdriet, het is ook sterk met elkaar zijn. Bas Eenhoorn over hoe hij de schietpartij in Al van der Rijn heeft ervaren... en waarom het burgemeesterschap zo mooi is. Met recht van spreken in twee dingen. Straks tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alleen maar juichende kritieken. En dat voor een zomerboek. Dat gebeurt niet vaak meer. Winesburg, Ohio van Sherwood Anderson. Uw vaste boekverkoper weet er meer van. In stormopkomst zijn elke week twee bekende Nederlanders tot elkaar veroordeeld. Op een boot op de Waddenzee. Twee werelden op één boot. Hoe klikt dat? Deze week stylist Xandra Brood en televisiepresentator Ruben Nicolai. In Stormopkomst vanavond om half negen bij de VARA op Nederland 3. Dit is Radio 1.